gezongen hier op de Dam met Wilhelmus als afsluiting van de twee minuten stilte. Esmee Hendricks, 15 jaar, van het Arendheem College in Arnhem komt naar voren. Zij won in Gelderland de dichtwedstrijd die ieder jaar wordt gehouden. Mijn naam is Smee Hendricks. Ik ben 15 jaar en mijn gedicht heet Trots. Een man daar in mijn kamer. Ik zie hem, maar toch niet. Hij zit daar maar te staren. Zonder dat iemand hem ziet. Een man daar in mijn kamer. Ik ken hem, maar toch niet. Ik vraag het aan mijn moeder. Maar mijn moeder ziet hem niet. Bij mijn opa staat een foto. In een lijstje op de kast. Als ik hem vraag, wie zijn dat? Dan antwoordt hij verrast. Die daar, dat is mijn vader... Hij was jong en onbevreesd. Hij is nog soldaat, in ons leger geweest. Een man daar in mijn kamer. Ik zie hem, maar toch niet. Zachtjes snikkend huilt hij tranen, maar van trots, niet van verdriet. Het gedicht Trots van Esmee Hendriksen op de schermen hier op de dam wordt, ik kan het hierna niet zo goed zien, maar als het goed is, de foto vertoond van haar over, overgrootvader die na de oorlog er zullen kwam nu drie bij het ruimte van de worden gelegd lijnen. Voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog in Europa zijn omgebracht of omgekomen. Voor hen die omkwamen in het verzet. Voor hen die werden uitgesloten, vervolgd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 De krans gelegd voor de burgerslachtoffers in Europa. Dat gebeurt door mevrouw Meijers van Lier. De heer Van den Bolgaert bij de burgeroorlogsgetroffenen. Dan de krans voor burgers die in Europa vervolgd zijn. Die wordt gelegd door Sonia Weiss. Hij overleefde de oorlog door onder te duiken. en verloor wel een groot gedeelte van zijn familie in kampen. Afgelopen januari sprak hij nog in de Duitse Bondsdag. Normaal er denkt hij samen met zijn familie bij het Zigeunenmoment op het monument op het Museumplein. Maar nu is hij hier met de hele familie. Ook eh, met hem samen, Ted Moussaf Andriessen, zij overleefde het kamp Bergen-Belsen. De krans voor de burgers die omgekomen zijn in het verzet... die wordt gelegd door de heer Hemmers, voorzitter van de Stichting Samenwerkend Verzet Nederland... en mevrouw Van de Ven Jacobs van de Landelijke Contactgroep Verzetsgepensioneerden. De volgende krans wordt gelegd voor alle burgers die in Azië zijn omgebracht of omgekomen. Tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog... Als gevolg van verzet, van internering, van oorlogsgeweld en uitputting. De mannen die dat gaan doen kwamen er... net naar voren. Groeten de koningin. Het zijn uh, in ieder geval de heer Toeteru. Een Molukker die 60 jaar geleden naar Nederland kwam met uh, de MS-versie. Mijn vader was kneelsoldaat. En de heer Van Beek, overlevende van het kamp Bankinang. En dan, als het goed is, zou er ook nog bij moeten zijn, maar die zie ik op dit moment niet. Meneer Posma, voorzitter van de Stichting Jongenskampen Bangkok en Gerdoem Yati.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 Um, het zevende deel van de slachtoffers, de vijfde krans. Er is dit jaar speciale aandacht voor uh, het koopverdijspersoneel. In Rotterdam is er uh, op dit moment een tentoonstelling over de rol van de koopverdij in de oorlog. De krans wordt gelegd door uh, de Vereniging Jonge Veteranen en het Veteranenplatform. Dan zometeen de toespraak die ieder jaar door iemand anders wordt gehouden... Vorig jaar nog, door toen nog premier Balkenende. Dit jaar zal het gebeuren door de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdy Verbeet. Mary Verbeet komt naar voren en zij zal in haar toespraak ingaan... op het belang van herdenken op 4 mei. 4 mei. Anders dan alle andere dagen. Het is 4 mei. Op de avond voor Pasen vragen Joodse kinderen aan hun vader... waarom is deze dag anders dan alle andere dagen... Vandaag stel ik deze vraag ook. Waarom is 4 mei anders dan alle andere dagen? Op 4 mei herdenken we onze doden. We doen dat ieder voor zich. Het is 4 mei voor de oude man die zijn vrouw herdenkt. Ze mocht net 20 worden. Ouder niet. Een gele ster was het begin. Hoe het eindigde, weet hij niet. Het is 4 mei... voor de vrouw... die haar vader herdenkt. Zijn graf ligt in de duinen... vlak bij Waalsdorp. Hij verzette zich. Hij was een held. Maar zij had nooit een vader. Het is 4 mei... voor de man... die zijn ouders herdenkt. De moeder gestorven... Aan honger en ziekte in een Indisch kamp. De vader verdronken in de Javazee. Een graf om bij te rouwen is er niet. En het is 4 mei voor de ouders die hun zoon herdenken. Hij was van na de oorlog. Maar na de oorlog bestaat niet. Hij vocht in Afghanistan en kwam niet levend terug. Oorlog heeft een lange schaduw. Wij zijn nabestaanden, ook als we niet zelf getroffen zijn. Zo is het 4 mei voor iedere Nederlander. Maar het is ook 4 mei voor alle Nederlanders samen. We gedenken onze doden ieder voor zich, maar ook samen. In een vrijheid die voor altijd verbonden is met hen die hun leven daarvoor gaven. Door hen is Nederland een vrij land. In een onvrij land is ook herdenken niet vrij. Mensen die anders dachten moesten niet alleen verdwijnen... maar ook hun sporen uit, moesten uitgewist. Niemand mag meer over hen spreken. Niemand mag meer aan hen denken... Niemand mag hen herdenken. Maar in een vrij land staat herdenken vrij. De sporen van hen die ons dierbaar zijn worden niet uitgewist. Hun namen worden niet vergeten. Wij mogen aan hen denken. Wij mogen over hen spreken. Sommige wonden kan de tijd niet helen. Die horen bij ons. Zijn deel van onze geschiedenis. Dat is wat ons op 4 mei samenbindt. We zijn verbonden in het verdriet over de doden. Maar we zijn ook verbonden in de vrijheid om aan hen te mogen denken. En we zijn verbonden in de verantwoordelijkheid die we samen voor die vrijheid dragen. Vrijheid spreekt niet vanzelf. Recht spreekt niet vanzelf. Democratie spreekt niet vanzelf. We zijn er samen verantwoordelijk voor. Het zijn de fundamenten van ons bestaan. Het zijn de waarden die we overdragen aan onze kinderen. Daarom staan we ieder jaar op deze dag niet alleen stil bij de doden van de oorlog... We staan ook stil bij de rechteloosheid van oorlog. De onderdrukking. Het verraad. De angst. De schaamte. De onvrijheid. Dat gedenken we op 4 mei. Daarom is deze dag anders dan alle andere dagen. Kamervoorzitter Gerry Verbeet over het belang van 4 mei... en het herdenken niet alleen hier, maar in heel Nederland... en niet alleen de oorlogsgetroffenen. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen een krans namens de Staten-Generaal. Gerrie Verbeet loopt nu richting haar collega, collega in de Eerste Kamer. Voorzitter René van der Linden om namens de Eerste en Tweede Kamer een krans te leggen. Ze komen naar voren. De treden op... We nemen de krans aan van de scouts om de krans op het monument te plaatsen.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 De gezelschap dus van een aantal ministers. De minister van Defensie zagen we ook al in de Nieuwe Kerk, Hans Hille, De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Veldhuizen van Zanten. En de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De heren Abad, Osepa en Voges. En dat is dan weer anders dan voorgaande jaren. Toen nog een krans werd gelegd namens de Nederlandse Antillen. Maar ja, die bestaan niet meer sinds afgelopen oktober. De ministers leggen twee kransen. Commandant der strijdkrachten en zijn operationele ondercommandanten... leggen een krans namens de gehele krijgsmacht. De krijgsmacht, net als vorig jaar vertegenwoordigd door generaal van Uum. Commandant der strijdkrachten. En het verhaal is bekend, die zelf zijn zoon Dennis verloor in kan drie jaar geleden alweer. Hij doet het niet alleen. Met hem vice-admiraal Bosboom namens de marine... Luitenant-generaal Bertolet van de landmacht, luitenant-generaal Jansen namens de luchtmacht en luitenant-generaal van Putten namens de marechaussee. We mannen salueren voor de koningin en prins Willem-Alexander en Maxima en marcheren naar het monument. Waar de landmacht-generaal en de vice-admiraal de krans leggen. krans te leggen, terwijl de militairen terugmarscheren naar hun plek. De burgemeester en loco-burgemeester leggen een krans namens de gemeente Amsterdam. Burgemeester Eberhard van der Laan. Die met leerlingen van basisscholen uit het stadsdeel West in een stille tocht hier naar de Dam is gelopen. Dat gebeurt ieder jaar dat de burgemeester vanuit het stadsdeel in een stille tocht hierheen loopt. Is dat niet bij de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. De honneurs daar werden dus waargenomen door de lokale burgemeester Lodewijk Ascher, Die vorig jaar nog in die rol zat als burgemeester om het allemaal maar makkelijk te maken. Zij leggen nu in ieder geval de krant namens de gemeente Amsterdam. En daarmee zijn alle officiële kransen voor dit jaar gelegd. Dit jaar leggen 66 kinderen bloemen bij het Nationaal Monument. uit respect voor alle oorlogsslachtoffers. De kinderen van uh, basisscholen. 66 leerlingen, uh, onder meer van de basisschool Joop van Westerweel... die ook al meewerkte aan uh, de tekst in de Nieuwe Kerk... van het lied wat daar werd gezongen. De kinderen die in de tocht hierheen zijn gekomen... komen nu de dam op, bloemen in de handen... om die ook bij het monument onder de kransen te leggen. 66 voor ieder jaar na de oorlog. Nou, de kinderen zijn allemaal klaar in de rij. Een halve kring om het monument heen. Met een anjer zie ik. En een lelie. Wit. Rode anjer. En nog een blauwe bloem ertussen. En nu worden de bloemen neergelegd op de treden van het monument. Als de kinderen van het monument weglopen en allemaal vertrokken zijn naar de zijkant, dan zal zo het défilé volgen. Zijn bijna naar de zijkant allemaal. Majesteit Koninklijke Hoogheden, mag ik u verzoeken het defilé te openen? De koningin, met naast haar de voorzitter van het 4 en 5 mei-comité, mevrouw Leemhuis-Stout, komen richting het monument om het DVD te openen. Gevolgd door prins Willem-Alexander en prinses Maxima, door leden van de Hofhouding, door de commissaris van de koningin in Noord-Holland, Johan Remkes, door premier Rutte, Mag ik u, de vertegenwoordigers van organisaties van eerste generatie oorlogsbetrokkenen, vragen aan te sluiten bij het défilé? En ook burgemeester Eberhard van der Laan loopt mee. Dan um, de volgende die langs het uh, défilé mogen lopen. De vertegenwoordigers van organisaties van eerste generatie oorlogsbetrokkenen mogen aansluiten. Vele met bloemen. Die ze neerleggen bij het monument. En ik zie daar ook voorbij gaan de man die zo omstreden was het afgelopen jaar, anderhalf jaar eigenlijk al. Want ook vorig jaar was de vraag of hij erbij kon zijn. De man onderscheiden met de militaire Willemsorde, kapitein Marco Kroon. Onlangs vrijgesproken van de aanklachten over het gebruik en bezit van cocaïne en de handel daarin. Vrijgesproken, dat betekent dat hij zijn ridderorde mag houden. En dus ook hier als drager van de militaire winningsorde aanwezig mag zijn. En zoals hij al na de uitspraak zei, de koningin op 4 mei recht in de ogen kan kijken. En dat heeft hij zojuist gedaan toen de koningin het défilé opende en vlak langs hem heen kwam. Koningin, de prins en prinses inmiddels uit het zicht aan de zijkant van het monument. Een poortje door waar een auto staat te wachten. De uitstrijders die langs lopen. En uiteindelijk kan iedereen die hier op de dam of in de kerk de herdenking heeft bijgewoond... langs de kransen op het monument trekken waarmee deze herdenking... die zeer goed bezocht was, heb ik toch stellig de indruk, worden afgesloten. Niets te horen, zelfs dit jaar... Geen schreeuw zoals we die eigenlijk ideaal wil horen. Een schreeuw die vorig jaar tot zoveel ellende leidde. Nu was het muis en muis stil tijdens de twee minuten stilte hier op de Dam. Morgen kan de bevrijding worden gevierd. Met onder meer de 5 mei lezing door oud-minister en secretaris-generaal bij de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. In de ochtend is dat en daarna de bevrijdingsfestivals in de diverse steden. Om te beginnen om 1 uur in Gelderland. Vanaf de Dam in Amsterdam wens ik u een prettige avond. Menno Rehmeijer, tot zover deze uitzending van de Nationale Herdenking. Na het uitgestelde nieuws van acht uur kunt u luisteren naar Langste Lijn. Ook ik wens u een goede avond. Het is vijf voor half negen, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het hele land zijn alle oorlogsslachtoffers herdacht met twee minuten stilte. Tijdens de Nationale Herdenking bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam... Legde de koningin Beatrix een krans. Namens het kabinet werd dat gedaan door onder andere premier Rutte... en staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... De herdenking in Amsterdam begon met een herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk. Rond zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen... vanwege de paniek die vorig jaar op 4 mei werd veroorzaakt... door een man die begon te schreeuwen. President Obama heeft besloten dat de foto's van de omgebrachte... Osama Bin Laden niet openbaar worden gemaakt. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Amerikaanse tv-zender CBS. Sinds de dood van Bin Laden afgelopen maandag... is gediscussieerd over de vraag of de foto's gepubliceerd moeten worden... De beelden zijn volgens diverse bronnen gruwelijk... en zouden tot gewelddadige reacties kunnen leiden in islamitische kringen. De ministers Gates en Clinton hadden president Obama geadviseerd... de foto's niet te publiceren. Volgens hen geloven alleen extremisten dat Bin Laden nog leeft... en die zouden zich toch niet door de foto's laten overtuigen. Eerder had CIA-chef Panera gezegd dat hij verwachtte... dat de beelden wel zouden worden vrijgegeven. In Amsterdam zijn meerdere mensen gewond geraakt... bij een schietpartij in het westelijk havengebied... Hoeveel gewonden er precies zijn en hoe ze er aan toe zijn... wil de politie nog niet zeggen. De schietpartij was rond half zes bij een autobedrijf. Na een melding ging de politie naar het bedrijf en vond daar een aantal gewonden. Vijf mensen zijn aangehouden. Ook zijn bij het pand in Amsterdam een paar vuurwapens gevonden. De vijf mannen die werden opgepakt bij de kerncentrale... in het Britse cellenfield zijn weer vrij. Ze worden nergens meer van verdacht. De mannen werden maandag aangehouden... nadat beveiligers van de centrale hadden gezegd dat ze zich verdacht gedroegen... De vijf wonen in Londen en komen uit Bangladesh. Het weer vanavond helder, vannacht in het binnenland lichte vorst. Morgen zonnig met maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, welkom bij NOS Langs de Lijn. 4 mei, de dag van de andere halve finale van de Champions League en de dag, van, de dag van herdenking. Straks Manchester United, Schalke 0-4. Het eerste duel eindigt in 2-0 voor United. Hier in de studio kijkt onze voetbalkenner Hans Westerhof mee. Maar we beginnen in Amsterdam. Want bij het Olympisch Stadion zijn vanmiddag de sporters, herdacht die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Naast de toespraken, de kransleggingen en de minuut stilte werd er tijdens die bijeenkomst ook stilgestaan bij de rol die hockey speelde tijdens de oorlog. En dat levert bijzondere verhalen op. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Op de jaarlijkse hockeydag in de hoofdstad wordt een begin gemaakt met de hockeycompetitiewedstrijden. We duiken in de geschiedenis meneer Hellendoorn van het comité sportherdenking Olympisch Stadion. Hockey in de Tweede Wereldoorlog. u het beeld is, hoe ging dat toen? Eigenlijk een voortzetting van wat er voor de oorlog gewoon uh, gebeurde. Er werd eigenlijk in verhevigde mate aan sport gedaan, überhaupt. En hockey uh, was wat, daarop zeker geen uitzondering. De toeschouwersaantallen bij de meeste wedstrijden waren veel groter. En dat was duidelijk een bindende factor uh, bij een heleboel mensen. Maar ja, je had natuurlijk wel problemen. De Joodse spelers die niet meer mee mochten doen op een gegeven moment. En uh, dat was natuurlijk een groot probleem. En uh, die ook geen lid meer mochten zijn. Verenigingen die uh, daardoor behoorlijk gehandicapt werden. In het de hockeystadion te Amstelveen had de hockeywedstrijd plaats om het kampioenschap van Nederland tussen de verenigingen HDM en Venlo. Daar de wedstrijd zelfs na twee maal verlengd te zijn met 0-0 eindigde werden beide ploegen tot kampioen uitgeroepen. Er werd gespeeld om de Nederlandse titel, met de soms opmerkelijke uitslag. We hadden een seizoen met twee kampioenen. Ja, dat is in 1944, ik geloof 1944 geweest. Dat is ook de laatste kampioenswedstrijd geweest die gespeeld is in de oorlog. In het kader van de sportopleiding van de Jeugdstorm worden geregeld onderlinge wedstrijden gehouden om de sportprestaties op te voeren. Er waren ook wedstrijden van de jeugdstorm, hè? de meisjes die daarvoor in actie kwamen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, ja, dat, uh, de, de, moest, de Duitse bezetter had natuurlijk belang bij het feit dat mensen gezond bleven en, en, en sportief. Dus dat, dat stimuleerden ze ook enorm. Uh, daarnaast was het dus zo dat uh, uh, ja, de jeugdstorm was dus als jeugdafdeling in feite van van de NSB. ...was een uh, belangrijke factor in het geheel. En uh, ja, die moesten ook aan, aan, aan de bak komen, her en der. En dus het, een van de hele bijzondere dingen was... ...er werd natuurlijk niet meer internationaal gespeeld... ...maar er is hier in het uh, Wagenaarstadion één keer een wedstrijd geweest... ...tegen de uh, Boemt, uh, Deutsche Medel. En dat was plotseling een internationale wedstrijd. In het Amsterdamse hockeystadion spelen stormstors van de Nationale Jeugdstorm... Tegen een ploeg van de Boen Duitse van Medel uit Westfalen. Als je dan één verhaal eruit moet pikken... als het gaat om hockey in de oorlog, maar zo goed hard... dan kom je uit bij de Gooisse, de hockeyvereniging. Wat is daar gebeurd tijdens de oorlog? Goos hockeyclub. Heel bijzonder verhaal. Daar hadden ze een NSB-voorzitter, Pat van Gastel. Niet zoveel aan de hand verder. Maar toen besloot die voorzitter ineens dat... Uh, samen met de lijsten van de jeugdstorm... dat is het zusje van de dat die man nog trainen op een veld in Bussen. En toen zeiden de leden massaal... Van Gastel dit pikken wij niet. Wij zeggen ons lidmaatschap op. En het bijzonder is het eigenlijk die voorzitter zonder leden kwam te zitten. Dus de Gooise Hockeyclub kon niet meer hockeyen. Henk Kleinboch ja. was destijds een van de leden hè, van Echt? de Gooise. Ja, zeker, klopt. Dus u kunt zich dat moment denk ik nog wel goed herinneren. Ja, ik kan me dat zeer zeker herinneren, omdat ik een van degenen ben die toen bedankt heeft als lid. Er was geen moment van twijfel. Nee. Ik kijk wel uit. nee. Nee, dat heeft een ons in ons club. en op die velden. Nou, nee. Dus het had grote consequenties voor de club? Ja, de, de club moest uiteindelijk fuseren met, een, met Pinocchio in Amsterdam. Uh, maar de grootste hockeyclub uh, moest, moest stoppen eigenlijk. En na de oorlog zijn ze wel weer begonnen. Pat van Gastel is opgepakt, heeft uh, zes jaar uh, straf gekregen. Drie jaar heeft hij gezeten uiteindelijk. En uh, ja, het was het, het einde van Pat van Gastel eigenlijk. De Gooise is na de oorlog dus opnieuw opgericht. Wat is het imago van de club geworden sindsdien? Ja, ik zeg gewoon, het was een trots mooie hockeyclub. Met heel lang wat ik zeg, dat, dat NSB-verleden van, van, van NSB naam. Maar terwijl eigenlijk zijn jullie een verzetsclub geweest. Nee. Mooi woord hoor. Ik hou niet van zulke woorden. Maar uh, inderdaad, toen ik uh, uh, terugkwam in Nederland, toen, uh, toen werd gezegd, ja hoe is uh, die oorlog, daar praten we maar niet te veel over. Dat is niet zo mooi. En echt, terwijl in feite is het wel, heb, je, heb je het wel goed gedaan. En als club. Hoor het is lang geleden. Ja, het hockey in de Tweede Wereldoorlog. En dan met name in 1944 twee kampioenen. Toen bijdrage van Edwin Cornelissen. Hans Westerhof, goedenavond. Goedenavond. Wij gaan samen naar het voetballen kijken zometeen. Even over uh, 4 en 5 mei. Uh, 4 mei, zojuist, je was al bij ons. Uh, natuurlijk twee minuten stil. Waar gaan je gedachten dan heen? Nou, niet speciaal naar, uh, naar iets. Maar ik vind wel dat je daar... uit respect voor wat er gebeurd is... Daar bij stil moet blijven staan. Ik kan me herinneren, twee jaar geleden was ik ook op dam bij de bij Dam... De, bij de herdenking. Dat vond ik toch indrukwekkend. Dat een grote groep mensen uh, laat zien... Uh, dat het niet een vergeten moment is. Mm -hmm. En uh, een moment alleen voor de Tweede Wereldoorlog? Of juist veel breder nu, uh, nu de Tweede Wereldoorlog zo ver weg ligt? Nee, ik denk dat het voornamelijk gaat om de Tweede Wereldoorlog. Maar onwillekeurig moet ik ook altijd denken aan een grapje van Uri Coronel. Op 4 mei uh, liepen een aantal Duitsers over de, over de dam, over de Damrak, en die vroegen wat, uh, wat, uh, wat er aan de hand was. Toen zei ze: Nou, wij gedenken vanavond er. Uh, al de doden die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn honderdduizenden Nederlanders omgekomen. Toen zei die Duitsers: Ja, bij ons zijn miljoenen mensen omgekomen. Toen zei, ja, dat vieren wij morgen. <lacht> Hij is niet van mij op, maar ik vond hem toen nee, wel heel Je zei er heel nadrukkelijk, Goedie Coronel, bij, dus, bij, bij deze. Goed. Um, we gaan het over uh, het voetballen hebben. Zometeen over de halve finale van uh, de Champions League. Eerst even over jouw nieuwe avontuur. Want heel voetbal, het Nederland vroeg zich al af... wat gaat Hans Westerhof nou toch doen? Nou kan ik me nauwelijks voorstellen. <laughs> maar goed. Maar je hebt een nieuwe baan. Ja, ik heb inderdaad een nieuwe baan. Er was al wel eerder eh, sprake van... maar ik ben een tijdje nou, behoorlijk zie geweest... En... Ja, ze is dus even aan de medicijnen gezeten met alle gevolgen van dien en een zware operatie gehad. Maar, maar je bent helemaal genezen hele verklaard? verklaard. Van harte ik ben weer fit, fit verklaard, dus per 1 juni ga ik samen met mijn zoon weer naar Mexico. Ik word technisch directeur bij Pachuca en hij wordt hoofdopleidingen. Bij Pachuca moet je even uitleggen, want dat zullen veel mensen zijn die Pachuca niet kennen. Nou, nee, in, maar in Mexico wel. Pachuca is, uh, is het grote club in Mexico. Het is De laatste tien jaar vijf keer kampioen geweest zijn ook kampioen geweest, ook afgelopen jaar van de, van de CONCACAF. Dat is zeg maar midden- en Noord-Amerika. Hebben de wereldkampioenschappen uh, in december gespeeld. In Qatar was dat, dacht ik. Dus het is een aardige, aardige ploeg, maar die op het ogenblik een klein beetje in een dip zit. En ze willen ze eigenlijk de club herstructureren. Een beetje naar uh, Europees, zeg maar ook naar Nederlands uh, model. En daar hebben ze ons uh, samen voor gevraagd en het lijkt ons... Een Geweldige job, ja. met, met uh, zo'n lief, ja. die daar uh, de trainingen gaat uh, verzorgen. Onder meer, of wat ging die ja, doen? Ja, hij is verantwoordelijk voor de uh, voor onder 20 en onder 17. Dat is oh. eigenlijk zijn het, zeg maar, de twee talentvolle teams. Daar moet de aanvoer komen voor het, uh, voor het eerste helftal verder. Verder doen we samen de zeg maar, de opleiding, de interne opleiding voor alle, alle jeugdtrainers. En ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor het uh, aan verkoopbeleid. Het, zeg maar, het vaststellen van de manier van spelen enzovoort. Ja, dus ze zien de Nederlandse stijl wel zitten. Jij bent ja. technisch directeur. Dus uh, je hebt natuurlijk je ogen in Nederland al te ko de kost gegeven. Dus er zullen, het is niet uitgesloten dat daar binnenkort wat Nederlandse spelers uh, richting Mexico gaan. Uh. Ja, dat weet ik nog, niet, nou, dat weet ik niet zozeer hoor. Want, uh, nou, ik heb uh, Svitanic, die, dus, die komt van Pachuca, is naar, uh, naar Ajax gegaan. Daar eigenlijk ook niet zo geslaagd, is weer teruggegaan. Ik weet niet of dat zo. Uh, Europese voetballers hebben het moeilijk uh, in, der, uh, in Mexico. Er is natuurlijk een andere stijl van het leven. Het is, bovendien is Pachuca ook nog eens een keer op 2600 meter hoogte. Hmm. Dus dat is al dat een. Het vergt enige uh, aanpassing. Het uh... vergt een uh, aantal aanpassingen. <laughs> ja. En de week erop speel je in Veracruz en daar is het er, uh, 45 graden met een enorm hoge luchtvochtigheid. Dat is voor de gemiddelde European niet zo gemakkelijk hmm. hoor. Nee. Voor hoeveel jaar heb je getekend? Nou, ik heb. In principe teken je dat ja, natuurlijk voor een, voor een jaar. Maar ik heb uh, gezegd. Uh, ik heb een, een Mexicaan als. Laten we zeggen, als hulp. Maar dat zal ook mijn opvolger zijn. Dus op het moment dat ik denk dat de klus uh, klaar is. Dan, uh, hm. uh, dan ga ik weer terug naar Nederland. Dan ga je in elk geval niet voor jaren. Uh, Eén jaar, hoger twee jaar. Nou ja, oké. Okay. En wat jij hebt wat, met Mexico? Je vindt het een mooi ja, land. Ja, ik vind het uh, een fantastisch land. Ik vind het ook. Ja. Ik vind het heel jammer dat het vaak zo negatief in het nieuws is. En dat, dat klopt ook wel. In het noorden gebeuren vreselijke dingen. Daar waar de, de, de drugskartels hun oorlog eruit, uh, uitvoeren. Maar voor de rest is het een, is het een prachtig land... Met, met, met heel vriendelijke, aardige mensen waar het goed toe van is. Ja. Even over Pachuca. Uh, wat klopt er van het verhaal dat de hele selectie op de transferlijst is gezet? Ja, maar dat is niet ongebruikelijk, hoor. Het is nou, de... ik, vind, ik vind het tamelijk ongebruikelijk. Misschien nou, niet in Mexico. Mexico, maar dat zie ik hier nog niet zo nou, gebeuren. Nou, in Mexico is niet ongebruikelijk, omdat je kent, ze kennen er, uh, daar een draft. Hè. Dus in drie dagen zitten alle besturen en alle clubs zitten bij elkaar in, in, in een hotel in Acapulco. En dan worden de spelers alle... verdeeld. En dan worden de spelers er, uh, verdeeld. Oh, oké. Okay. Kijk, daar het is ja, eigenlijk noem ze ook wel de benenhandel. Uh, oh, daar okay. wordt alles onderling uh, geregeld. Het is nog, niet zo erg als in Amerika, dat is nog een graadje erger. Mm. Want daar zijn de spelers niet eens er, uh, uh, bezit van de club. Daar, daar, daar is de MLS bezit de spelers. Uh. Dus is nog een veel, veel grotere uh, handel. Maar het is niet vreemd dat een club zegt van nou iedereen is transferibel. Dus is te koop. Ja. Dat wil dan niet zeggen dat ze, allemaal, dat ze ook allemaal verkocht worden hoor. Gelukkig niet. Ja, maar tot slot, dat ik het even begrijp. Ben je dan überhaupt in staat om een Nederlandse speler te halen? Kan je die ja, moeiteloos inpassen? Of, of, of kan uh, het zijn dat hij een, een jaar later dan weer naar een andere club moet? Nee, nee, nee. nee. nee die bind nee. je wel aan jezelf? Ja, ja. nee. De, de spelers zijn eigenlijk nog van de club. Ah, oké. Okay, niet dus zoals in Amerika. Het gaat alleen om de Mexicaanse spelers die ja. dan onderling verdeeld worden. Om ja. maar zo te zeggen. Nou, uh, jammer is wel dat we je dan wellicht vanavond als voor het laatst uh, horen als analist. Nou, uh, ik heb zelf gesproken dat ik sowieso elke drie maanden uh, even weer een week in huis te ga. Uh, oh, kijk aan. <laughs> nou ja, goed. Uh, vanavond Manchester United tegen Schalke 04. Uh, heel veel mensen denken dat het een gelopen mm. race is. Ja. Denk jij dat ook? Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik, Ik kan me wel voorstellen, maar kan je ja, je ook voorstellen je het dat het misschien ziet, andersom wordt? Nou, het verschil van vorige week, als de wedstrijd in, in Duitsland... was het verschil tussen Manchester United en Schalke heel erg groot. En dat kan natuurlijk een keer uh, gebeuren. Er staat tegenover dat, dat zij natuurlijk ook optiebare, de best optiebare resultaten hebben gehaald... in, ja. uh, in, in, in de uitwedstrijd tegen in Inter 5-2 winnen ja, ja, ja. Uh, in Milaan. Dat is natuurlijk al een hele prestatie. Kun je zeggen van ja, dat is een keer een uitschieter. Maar ze wonen ook bij Benfica uh, met 1-2... En nou, en die, dat schat ik toch vrij er, uh, hoog in. Dat hebben we zelf uh, hier aan de lijf uh, ja. ondervonden. Dus helemaal kansloos zijn ze zeker niet. Nee, laten we even naar de, de verslaggevers gaan om te horen wat voor een invloed dat heeft op uh, de opstelling. Bijvoorbeeld Ronald van der Geer en uh, Frank Wilaert. Um, goedenavond beide. Goedenavond. De, um, ja, zeg het maar. Is er veel, uh, worden er spelers gespaard bij Man United bijvoorbeeld? Nou ja, dat is uh, aanzienlijk dat uh, het aantal spelers dat op de tribune mag plaatsnemen vanavond. We zagen net uh, Wayne Rooney nog even wat trappen beklimmen en uh, dan staat hij uiteindelijk uh, daar waar hij moet staan. En dat is op de tribune, nee, in vergelijking met de eerste wedstrijd die uh, United en Schalke tegenover elkaar stonden. Maar liefst negen nieuwe namen bij de Engelsen alleen van der Saar en Valencia zijn blijven staan... En voor de rest doet uh, uh, Alex Ferguson het vanavond met de zogeheten B-keus. Maar ja, als jij toch met een voorhoede komt waarin Nani, Berbatov en Valencia staan opgesteld... dan is daar toch niet echt sprake van B-keus. Het middenveld waar je Paul Scholes nog achter de hand hebt, um, geflankeerd door Gibson en Anderson. En als je O'Shea, Evans, Smalling en Rafael achterin hebt staan... dan staat er dus weliswaar een B-keus, maar een buitengewoon goed team... En de rest zitten dus vanavond in het trainingspak op de tribune... om te kijken naar de wedstrijd tegen Schalke 04... in dit theater van de droom, het Theater of Dreams. Ja, en de droom voor Schalke 04 zal zijn... dat ze er uiteindelijk toch nog wel uh, vandoor gaan met een overwinning. Frank. Frank Willaert uh, dachten horen wij... Frank niet? Horen, we horen Frank niet. Frank... Uh heeft ongetwijfeld een microfoon voor zijn neus, maar uh, die doet het even niet. Frank is uh, totaal ingeplukt, maar ik zal, het, uh, ik zal het even overnemen. Dan gaat Frank even herstellen. Zeg uh, nog eens uh, u, wat? Het was een historisch moment. U hoorde Frank wie dat unplugged. Uh... <laughs> ja, Frank is er nog niet helemaal klaar ik, voor, ik, het, stel, blijkbaar. Ik stel voor dat Frank toch even een microfoon gaat zoeken... anders dan ben jij schor over 40 minuten. Ja, ja. reactie ik, uh, even. Ik van... zal wel even vertellen even dat uh, Schalke 04 wel met uh, uh, ja, de sterkste elf speelt, zeg maar. Waar alleen Escudero en dus in dus uh, in het elftal staan dus De centrale verdediger Hij was vorige wedstrijd niet fit. Hij neemt de plaats in Van Matip. En Edu de Spits is vervangen door een middenvelder. Een jongen, 17 jaar, Draxler. En dat is het grote talent van Schalke 04. En die staat vlak achter Raúl González. En voor de rest, ja, Schalke natuurlijk in de sterkste opstelling. In misschien wel het laatste Europese kunstje van dit seizoen. Goed, uh, ja, terwijl we kijken, Hans, naar uh, het beeld vanuit het uh, stadion. Het ziet er prachtig uit met uh, de cup met de grote oren... Uh, die afgebeeld staat uh, boven de hoofden van het uh, publiek... Ja. die allemaal een, uh, een, mm -hmm. een wit of een rood velletje boven hun hoofd houden. Het ziet er prachtig uit. Even je reactie op uh, de, de opstellingen. Inderdaad, een nou, B-keuze is het niet... Een andere A-keuze, mogen we het zo zeggen ja. van Man United? Nou, dat vind ik inderdaad wel, want dat, dat, dat, dat staat nogal wat. Ik ben blij dat Paul Scholes weer, ik is dus echt he, jarenlang mijn, uh, mijn idool geweest op het, uh, op het middenveld. Dat vond ik echt een niet-Europese Engelsman. Hè. De manier waarop hij voetbalde, mm. dat is eigenlijk, ja, zoals Iniesta en hier uh, dat doen alleen. Hij deed wat, wat grotere ruimte, iets makkelijker. Mm. Maar hij wil ook uh, de, de uitvinder van het een keer raken, en het heel snel beslissen, en dingen zien van, een prachtige voetballer. En eh, ja, inderdaad, eh, er zijn wat andere namen. Maar deze, deze ploeg zal eh, moeiteloos met ons in de Eredivisie hoog meedraaien. Ja. Je bedoelt in Nederland, hè? Nee, nu, hè? Ja, in ja. ja. <laughs> Mexico ook wel, hoor, denk nee, ik. maar in de Eredivisie ook. Maar niet op 2600 meter hoogte, dat misschien we niet. Eh, maar even schalke, die hebben een um, redelijk uh, sterke opstelling. Volgens mij is het uh, een redelijke standaard uh, opstelling. Als ik het zo 1, 2, 3 uh, even snel inschat. Uh, met Huntelaar gelukkig op de bank. Denk je dat Schalk, Wat moet Zalken doen? Moeten ze gewoon alles of niks spelen? Wat moeten ze doen? Nou, zo zullen ze niet beginnen. Uh, dat denk ik niet. Want kijk, als het... Het is twee goals verschil. Dus uh, uh, als, als je meteen al tegen een... Uh, tegen een zelf weer tegen een ja. goal aan loopt, is het gebeurd. Is snel klaar. Dus dat zullen ze, dat zullen ze zeker niet doen. En, nou, op zich hebben ze ook een, een redelijk sterke defensie. Dus dat moet, ja. uh, dat, dat moet wel mogelijk zijn. En misschien uh, straks nog een keertje met, uh, met Klaas Jan uh, erbij. Dat zou ook wel heel aardig zijn. Van der Star uh, die werd de helemaal ingeprezen uh, door uh, Ferguson. Die zei, ja, het is gewoon goed... Ja. Hij is gewoon echt nog helemaal top, maar het is goed dat hij stopt. Ja. Want uh, Ouderdom komt ineens. Ja, maar daar ben ik het ook wel mee eens ja? hoor. Hij moet niet nog bij een ander clubje nog een keertje gaan. Dat geldt voor Giggs ook. Dat verbaast me een beetje voor Raoul. Ik heb wel respect voor Raoul hoor. Van als je zo'n geweldige. Ja, maar, je maar die door... bewijst wel het tegen. Uh... Maar als je ziet wat hij bij, bij Real Madrid allemaal bereikt heeft: top scoorde, drie Champions League, weet ik veel wat. Half finale dan... Champions League nu. Ja, maar dan toch Schalke. Ja, ja? ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat Ferguson zegt tegen Van de jongen, doe dat nou niet. <laughs> ga lekker iets anders doen. Beter de top uh, van je carrière. Rol beter stop op de reservebank bij Real als in de, de, dan in de spits. Uh... Ja, misschien, misschien. Maar het is zijn keuze. Hoor. Ik heb er wel respect ja. voor. Ja. Goed, ik ga eens even kijken of Frank Wiela inmiddels inmiddels uh, pluggie in het... Uh, goeie gaatje. Heeft. Nee, Ronald? Ik... Ja, ik hou het gewoon ja, ja, ja. even spannend. Goeien avond Frank. hoi, ik ben er lang. Ik, denk, ik hou even iets langer in mijn mond, ja. ja. <laughs> nee, we zijn er gewoon hoor, Robert, voor uh, deze prachtige avond. Ik neem aan dat we mogen beginnen. Ja. Okay, Manchester yeah. United tegen Schalke 04 dus. Het stadion is uitverkocht, logischerwijs, omdat natuurlijk het publiek het wel wil zien. Als Manchester United de finale gaat halen van de Champions League tegen Schalke 04. Waar Raoul wederom toch uh, in een koninklijk shirt loopt. We hadden het net even over Raoul. Althans, jullie vorig jaar in het wit van de koninklijke uit Madrid. Nu in het koningsblauw van de ploeg uit Kelsenkirchen. Schalke 04. De aanvoerders hebben de handen geschud. O'Shea en Neuer. En met Neuer noemen we natuurlijk de absolute uitblinker van de, week, van de wedstrijd van een week geleden. Keeper van Schalke 04. Die toen bijna niet te kloppen leek. Uiteindelijk lukte het toch in twee minuten twee keer in de tweede helft. Kiks en Rooney. En die twee zorgden dus voor de uitgangspositie. 2-0 voor Manchester United. En Schalke ook 0-4 kan aan de gang tegen de ploeg dus van Edwin van der Sar. Die nu het balbezit heeft namens de Engels. Achterin het rondspelen bij de Engelsen. O'Shea met zijn eerste balcontact achterin. Natuurlijk even zoeken naar Nani. Iedereen moet even de bal voelen in de openingsfase. Skals, Nani nog een keertje. Die levert dan vervolgens in. Kan Schalke overnemen. De Duitsers zullen voor het gevoel op zoek zijn naar een vlotte openingsgoal. Maar Duitsers kunnen ook heel goed lang wachten en laten die openingsgoal maken. En dan zorgen voor een uh, hectische slotfase. Het zijn scenario's waar ze in Gelsch en Kierke van dromen. Maar dit is ook al mooi de halve finale bereiken op een moment dat niemand daarop gerekend had. Want Schalke had toch zo'n rotseizoen in de Bundesliga. En eigenlijk nog steeds zo'n rotseizoen. Schalke inmiddels uh, achterin met uh, Heuwedes aan het rondspelen. De overtreding gemaakt en de vrije trap voor Manchester. De overtreding gemaakt op Nani. En uh, dat betekent dus de vrije trap voor de Engelsen genomen. En over de achterlijn gaat die eerste bal als Noyer dat toestaat. Dat staat hij niet toe. Dus die bal gaat over de zijlijn. Hij wilde een corner voorkomen, Noyer, omdat het een strak genomen vrije trap was van uh, Paul Kools. Hij wilde de corner voorkomen. Heeft dat uiteindelijk niet kunnen doen. Die bal werd nog aangeraakt door een speler van Schalke. Dat was Papadopoulos. En dus de eerste corner al snel in de wedstrijd voor Manchester United. Te nemen vanaf de rechterkant. Valencia doet dat. Bal komt bij de penalty stip, Wordt daardoor iedereen gemist. En uiteindelijk door Jefferson Farfan opgevangen. Die met Ushida samen aan een uitbraak begint. Ushida op volle snelheid aan de rechterkant. Wordt uiteindelijk makkelijk de voet was gezet door John O'Shea. En dan kan Manchester United zij het tijdelijk weer het balbezit overnemen. Aan de rechterkant teruggefloten wordt Nani overtreding gemaakt. Nu de vrije trap voor Schalke, gegeven door Pedro Proenza, de Portugese scheidsrechter van vanavond. Een ervaren scheidsrechter op Champions League niveau. Dat moet geen probleem voor hem zijn om deze wedstrijd te leiden. De vraag is natuurlijk hoe gaat Manchester dit doen. Gaan ze wachten zoals ze dat altijd hebben gedaan, als ze het kunnen doen op wat de tegenstander bedenkt. Schalke nu achterin aan het rondspelen met Heuwedes. Zoeken naar de vrije man. Die vindt hij in de punt bij Baumjohan johan en Raoul. En Gourado, Gourado naar de linkerkant, naar de jongeling, naar Draxler. 17 jaar pas zijn eerste basisplaats in de Champions League. Hij met de bal naar de buitenkant probeert hem neer te leggen. Bij de eerste paal wordt hij weggekopt achterin. En dus moet Schalke gaan ingooien. En uh, dat doen ze halverwege de helft van Manchester United. Escudero heeft dat uh, gedaan richting Draxler. Hij even terug naar het centrale verdedigingsduo. Heuwe dus en Metzelder dus. Metzelder eindelijk verlost van dat uh, nare masker waar hij weken mee moest spelen. Vanwege een gebroken neus opgelopen in de wedstrijd tegen St. Pauli. Nu fit genoeg en Schalke houdt toch het balbezit. Ondanks dat Manchester United zo heel af en toe op uh, de helft van de Engelsen wat druk zet op uh, de Duitsers. Maar de Duitsers mogen openen naar uh, de linkerkant daar waar Escudero... Uh, Scudero wel is opgekomen. Maar de bal te hoog voor hem is. Bal is dus over de zijlijn. En Manchester United, nu nog de nummer 1 van Engeland. Mag uh, gaan ingooien. Vlakbij het eigen strafschroepgebied aan uh, de rechterkant. Manchester United dat uh, met name natuurlijk de pijlen nu even richt op de competitie. Waarin het uh, verloor van Arsenal en Chelsea tot op drie punten zag naderen. En komend weekend op ditzelfde veld op Old Trafford staan Manchester United en Chelsea tegenover elkaar. Dit is even een klusje dat geklaard moet worden door de B-keus. Maar dit is gewoon nog steeds een moeilijk. Die dus vandaag hier op het veld staat. Weinig risico's zal nemen. En vooral zal kijken wat gaat Schalke doen in deze wedstrijd. Nou, het veroveren van de bal is daar. Raoul heeft hem en wil Farfan wegsturen aan de rechterkant. Maar doet dat wat onzorgvuldig. Dus Van der Sar nu even met de tijd. Wordt lichtjes onder druk gezet. En dus moet hij uiteindelijk kiezen voor de lange bal. Dat doet hij in de richting van Valencia. Valencia dan het duel aangaan met Escudero. Escudero wint dat in eerste instantie. Bal over de zijlijn en dan mogen de Engelsen gaan gooien. En dan is Valencia die probeert weg te draaien bij Escudero... En eigenlijk een vrije trap verwacht. Maar die krijgt hij niet. Dus kan Schalke nu gaan ingooien via die Spanjaard die linksback mag spelen. Op de plek waar Sarpai normaal gesproken staat. Een jonge Spanjaard, 21 jaar, voor de zeer ervaren Sarpai. Escudero is een wat aanvallende ingestelde speler. Die maar weinig speeltijd krijgt tot nu toe bij Schalke. En uh, de Duitsers met het uitverdedigen nu via Metzelder. Metzelder zoeken naar de vrije man. Niet te vinden, want Manchester verdedigt goed naar voren toe. En kan nu over gaan nemen via een goede actie... Over voor de rechterkant het schot proberen en dan blijft de corner uiteindelijk over omdat de bal via uh, Heuwedes uiteindelijk over de zijlijn, over de achterlijn gaat. Nani was de man van de poging. En dus de tweede corner voor Manchester United. Dat al na vier minuten. Maar dik applaus natuurlijk voor dit stadion. Of uh, van dit stadion voor Nani. met een prachtige perceerbeweging was hij weg bij uh, twee mensen van uh, Schalke 04. Nu brengt hij bijna Valencia aan de problemen. Maar Manchester United houdt aan de rechterkant op de helft van Schalke het uh, balbezit. Sterker nog, men kan aanvallend gaan denken als er uh, wordt weggestuurd aan uh, de linkerkant Berba. Maar de vlag gaat omhoog voor de spits van Manchester United. Het was een goede steekbal. Die werd gegeven door de rechtsachter Rafael. Die eerst opkomt, het middenlijn overgaat. Vervolgens ziet dat Berbatov wat ruimte geniet achter Ushida. Die bal is of te laat gegeven of Berbatov is te vroeg gestart. Het is in elk geval buitenspel. Grappig dat deze Rafael daar speelt. In de vorige wedstrijd speelde Fabio dan nog. tweelingbroers linkbroers van elkaar. De een vervangt dus de ander. De twee jonge Brazilianen. Het maakt niet zoveel uit. Ze zijn inwisselbaar. Inmiddels heeft Schalke weer het bal. De stand is nog 0-0 na zes minuten spel. Opnieuw een ingooi nu voor Schalke. Nog op de eigen helft. Weer verdiend door Escudero. Die hem zelf nu mag gaan ingooien. Zoeken naar de vrije man. Wordt snel gevonden bij Baumjohan Die peert er maar eens naar voren. In de richting daar waar ergens Raoul moet staan. Die staat daar ook wel ergens in de buurt. Maar Manchester kan overnemen. Want Raoul is toch te ver weg. En dan Manchester over de rechterkant. Ook weer inleveren bij Metzelder. Metzelder aan de rechterkant openend via Uchida. Uchida met veel ruimte, maar uh, gaat geen meters maken. Legt hem eerst maar eens breed richting Papadopoulos. En dan weer Uchida, Papadopoulos. Even proberen Manchester uit de tent te lokken. En dan gaat Uchida diep. En uh, moet er worden ingegrepen. Dat gebeurt ook door uh, O'Shea. Aan de linkerkant. Bal opnieuw over de zijlijn. En dan mag Schalke opnieuw gaan gooien. Maar nu op de helft van Manchester. Uchida gaat dat doen. Kijk eens eventjes. Ja, bieden zich wel wat mensen aan. Goedado onder meer, die dus samen de controle. ...met Papadopoulos op dat middenveld moet verzorgen bij Schalke 04. Gekozen voor een viermans verdediging. Vervolgens twee controleurs, een lijntje van drie aanvallers. En als diepe spits is Raul González uiteraard opgesteld. In de wetenschap, overigens, dat hebben we nog niet verteld... ...dat Klaas-Jan Huntelaar, die toch eigenlijk helemaal niet beschikbaar zou zijn voor deze wedstrijd... ...toch razendsnel herstelt van zijn knieblessure. En zelfs van Ralf Ranjik een plekje in deze selectie heeft gekregen... ...waarbij Ranjik nog zei, een paar minuutjes moet kunnen. Dus misschien zien we Huntelaar vanavond ook nog wel op dit veld... Als er een schot komt van Farfan. Het eerste schot op goal daar is van uh, Chalke 0-4, Maar de inzet van de man uit Peru gaat naast de goal van Edwin van der Saar. Hij heeft de ruimte hoor in de as van het veld. Loopt weg bij Scholes en dan 2-3 meter voor het strafschopgebied Besluit hij uiteindelijk met zijn rechterbeen te schieten. Bal gaat aan de linkerkant voorbij de goal van Edwin van der Saar. Die er wel goed bij lag. Daardoor nog steeds 0-0 dus na 7 minuten. Oud PSV'er mag lekker zwerven vanaf die rechterkant. Regelmatig in het midden opduiken. nu Manchester. Over de rechterkant via Rafael. Over de middenlijn wordt daar opgevangen en de overtreding gemaakt door Baumjohan. En dus de vrije trap voor Manchester. Hij moest even corrigeren, want anders dan kon uh, Rafael daar zomaar doorlopen. Hoewel daarachter ook alweer uh, SQD uh, en nu uh, daar stond om hem op te vangen. Vrije trap inmiddels genomen aan de linkerkant van het veld uh, belandt bij O'Shea. Die moet dan terugleggen in de richting van Evans. Evans onder druk gezet door Raoul. Dus terug naar Van der Sar. Zonder al te veel uh, problemen. En dan kan Manchester weer gaan bouwen via Smalling. Smalling naar uh, Scholes. Scholes uh, met al zijn ervaring moet dat daar op het middenveld wel allemaal kunnen regelen. Maar goed, wie heeft er geen ervaring bij Manchester United? Deze jongens spelen ook allemaal regelmatig wedstrijden op topniveau. Rafael, oh, opnieuw de middellijn oversteken. Deze keer komt die Baumjohan niet tegen. Dus maar Valencia aangespeeld. Achterlijntje halen, tegenstander uit kappen. En proberen die bal voor te zetten. Daar kiest hij niet voor. Dat laat hij uiteindelijk aan. Rafael, Noya raapt op bij de eerste paal. Geen probleem voor de doelman van Schalke. Die uh, wellicht, uh, noja dus, zijn laatste Europese wedstrijd speelt voor Schalke 04. Zijn contract loopt in Kelsenkirchen nog een jaar door. Uh, maar hij heeft al aangegeven, ik ga niet verlengen. Dus is uh, verkoop aan de orde. En iedereen weet eigenlijk wel dat Bayern München misschien wel zijn volgende club gaat zijn. München wil hem uh, zo snel mogelijk vastleggen. Maar er is toch ook wat sluimerende in interesse van de tegenstander van uh, vandaag Manchester United. Juist tegen die club leverde hij uh, op Europees niveau een wereldprestatie. En in Manchester is men er nog niet helemaal uit wie nou de opvolger moet worden van Edwin van der Sar. En die Noyer staat toch ook echt nog met potlood op het wenslijstje geschreven. Uchida heeft het balbezit namens Schalke 04 op zoek naar Raoul. Het verdedigende werk is van Smalling. Smalling brengt vervolgens O'Shea aan de linkerkant bij United. Wat in de problemen bij de zijlijn. Maar 30 jaar inmiddels ook daar voldoende ervaring. Diepe bal op Berbatov. Maar die heeft voordat hij de bal op de Bulgaarse bocht kon aannemen. Eerst een klein duwtje uitgedeeld. Vrij trap dus voor Schalke 04 die inmiddels genomen is. De eerste tien minuten zitten erop met balbezit voor Schauke, Varvan. Ja, en die verliest de bal, krijgt een tackle te verwerken. Kijkt even naar de scheidsrechter, is dit geen vrije trap? Nee, oordeelt de Portugees op zijn beurt. En dan gaat hij nu waarschijnlijk wel een, een vrije trap geven. In de buurt bij Varvan nog altijd uh, de blessure. Moet ik even kijken wie dat Denkt Dat het Evans is die daar uh, geraakt wordt door het linkerbeen van uh, Varvan... Die Evans gaat in de sliding, Farfan loopt gewoon door. Zijn linkerbeen sluit bij in de buik van Evans. Dat doet behoorlijk zeer, mag ik aannemen. Zo ziet het er in ieder geval wel uit. En dus is er even tijd voor de blessurebehandeling. En kunnen wij even kijken naar bijvoorbeeld Berbatov. Die wel speeltijd heeft gekregen in de Champions League. Maar nog geen goal heeft gemaakt. Dus als er nee. iemand probeert nog wat te doen vandaag. Dan zal hij het toch wel zijn. Hij zal toch een, een serieuze bijdrage willen leveren aan het feit dat Manchester de finale gaat halen. Daar gaat althans vooralsnog iedereen van uit. En bij Schalke ook opvallend. Escudero die uh, drie keer een wedstrijd mocht meedoen in de Champions League. En even zo vaak in de Bundesliga. Die speelde bijna nog vaker in, de, in het tweede van Schalke dan dat hij in het eerste mocht meedoen. Daar heeft hij namelijk vijf keer meegedaan die aanvallende linksback van de Duitsers. En die linkerkant is sowieso heel erg onervaren. Want daar speelt ook die jonge 17-jarige Draxler voor het in de basis in de Champions League. En uh, ja, dan uh, Ferguson. Die kan voor de vierde keer de finale al halen. En intussen kijken we rustig naar die blessurebehandeling die voorlopig nog even voortduurt. Ja, het is Gibson, de middenvelder. De rechtermiddenvelder die eigenlijk zijn, zijn verdediging wat kan assisteren. En daar dus nu de rekening voor gepresenteerd krijgt. Ja, en als deze middenvelder niet helemaal fit is, zal die moeten worden vervangen. En dus is er een aantal spelers van Manchester United maar voorzichtig begonnen aan de warming-up. Ik kan me voorstellen dat het erg veel pijn doet als je zo'n trap krijgt in de buik. Zo hebben we wel de eerste twee minuten aan oponthoud achter de rug. Maar er zit nog voldoende op de bank om eventueel in te vallen. Fidic, Fletcher, Giggs, Owen, Evra. Het zijn toch allemaal ervaren mensen die je normaal gesproken in een basiselftal verwacht. Maar bij Manchester United vandaag gewoon lekker op de bank bij een halve finale in de Champions League. Waar waren we ook weer gebleven? Ja, niet bij die overtreding. Want er was geen overtreding van... Farfan op Gibson. We waren gebleven bij de overtreding van Berbatov. De Bulgaar die duwde. En inmiddels heeft Chalke die vrije trap genomen. En gaat Papadopoulos op zoek naar een vrije man. Die vindt hij aan de rechterkant in Oshina. Die probeert vervolgens in het diepte weer Farfan te bereiken. Leidt daarbij balverlies. Dus kan Manchester eruit komen over de linkerkant. Via O'Shea, die gaat de diepte zoeken in de buurt van Nani. Daar zit dan een verdediger tussen. In de persoon van Heuvel dus. Maar niet goed genoeg. En dan Berbatov, die kan doorlopen over de achterlijn. Houdt in ieder geval balbezit. Probeert op doel te schieten. Legt hem dan voor. Noyer zit er goed tussen. Voordat daar Valencia goed voor de goal. Helemaal vrij. Maar Noyer had dat goed in de gaten. Er was ook weinig ruimte voor die paas van Berbatov. Om hem uiteindelijk te gaan geven. Maar hij draait uitstekend weg daar bij Heuvel dus Probeert dan buitenkantje rechtervoet daar langs de bal. Langs Neuer te krijgen, dat lukte hem uiteindelijk niet. En Schalke heeft intussen alweer ingeleverd op de helft van Manchester. Die bal over de zijlijn laten gaan. Het eerste serieuze werk van Neuer. Manuel Neuer, de aanvoerder dus van Schalke 04 die zich in de vorige wedstrijd zo onderscheidde En nu zijn eerste klusje dus achter de rug heeft. Um, het is nog altijd 0-0. Schalke 04 probeert het wel. Maar de echte overtuiging ontbreekt tot nu toe toch nog wel wat bij de Koningsblauwe. Als de bal weer gaat richting de helft van Manchester United. Papadopoulos doorkopt op Raul. De bal dan uiteindelijk bij Gourado terechtkomt aan de linkerkant van het veld. Gourado richting het strafstopgebied schiet de bal uiteindelijk aan tegen Rafael. En de eerste corner voor Schalke 04 is een feit. Hoe die afloopt, hoort u straks na het nieuws van 9 uur. Het is 0-0 in Manchester. En de Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Test is dan nu de tempoor-cloud...